Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Fouad L. stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar in Rotterdam zijn buurvrouw en haar dochter doodde... en daarna een docent in het Erasmus ziekenhuis... Bij de vorige zittingen was hij er niet, maar de rechter heeft hem nu gedwongen... zodat de nabestaanden aan hem kunnen wennen. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt de zaak. Hij verraste veel aanwezigen door zijn uiterlijk uh, gekwaffeerd haar... en een, een opmerkelijke krulsnor. Hij ging gekleed in grijze kleding van de P.I. Vught. Ging zitten, sprak maar een paar woorden in heldere taal. Hij zei dat hij niet gewend was aan zulke volle zalen. Uh, nou ja, dat was een, een moeilijk moment. Een paar mensen verlieten ook de zaal toen, hij, toen ze hem gezien hadden, toch, toch te zwaar om, om dat te mee te maken. Fuatel zegt dat hij de moorden niet had willen plegen, maar dat hij gedwongen werd door een computer in zijn hoofd. Vandaag was nog een voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak start eind januari. Parijs zet komend weekend 6000 agenten in bij de heropening van de Notre-Dame. Vijf jaar geleden raakte de kathedraal zwaar beschadigd bij brand. En na een lange restauratie is straks dus de feestelijke opening. Er zijn tientallen wereldleiders uitgenodigd. En senioren in Maassluis krijgen geen borrel of advocaatje meer bij de bingo. Dat heeft het seniorenwelzijn besloten zonder dat van tevoren te overleggen met de bewoners. Ze zijn zo teleurgesteld daar dat ze spandoeken aan hun balkons hebben opgehangen. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs in Maansluis. Hier aan het seniorencomplex hangen vijf spandoeken aan de reling van de balkons. Ouderen tellen ook mee, lees ik. Wij 70, 80, 90 90ers. baas in eigen glas. Nou, het enige wat ik drink is een potje, maar dan zelden hoor. Praat niet over ons. Maar met ons... En de ouderen zeggen ook dat een portje en advocaatje niet echt sterke drank zijn. Want dat staat gewoon in de supermarkt. Het verzorgsterhuis gaat overwegen of de advocaatjes weer op tafel mogen. Maar de port blijft voorlopig buiten de deur. Het weer. Vanavond en vannacht is het nat. Het koelt af tot gemiddeld 5 graden. Morgen vooral in het noordoosten wat buien. Op andere plekken droog en af en toe ook zonnig bij een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijks files in Noord-Holland... de meeste vertraging daar op dit moment op de A4... Den Haag richting Amsterdam. Voor nieuwe meer 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En dit komt door een ongeluk op de A10. Want op de A10 Zuid richting Diemen... daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam, Bos en Lommer. Er staat 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A5, hoofddorp richting Amsterdam... tussen Raasdorp en de aansluiting met de A10... ook 8 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 wel een beetje alleen hoor. Het hele gezicht. Er is geen uitzending van een 3 voor 12 Noord-Holland voetbal. En aangezien ik toch een beetje de baas ben uh, over die platform, kan ik gewoon zeggen dat is volgende week. We hebben besloten om dat even volgende week uh, te gaan doen. Wat is de reden? Want uh, voordat we dat uh, ook allemaal gaan uh, vertellen, ga ik eerst afkondigen wat dit is. Dit was en dat, uh, daar doe ik altijd Walter Sans een heel groot plezier mee. En wie is Walter Sons? Die had hier vroeger en, uh, ja, een programma bij dit uh, radiostation waar we dit uitzenden. En uh, ja, hij had het ook eens een keer gepresteerd om uh, destijds uh, Sophie Plattekamp uh, in de uitzending te halen. En ja we hebben er toch nog een legendarisch uh, interview uh, aan overgehouden. En uiteraard uh, is dit nummer meerdere malen gedraaid door Walter en door mij. Dus uh, het is toch wel, uh, wel treffend. Goed, dan het uh, verhaal van vanavond. Want uh, ja, er is geen 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Had alles te maken met de void. Er schijnt toch een soorten van jinx uh, erop uh, te hangen. Daar heb ik wel een beetje het idee. We hebben uh, meerdere malen de data verzet. En uiteindelijk kwam 28 november uit de bus... En ik denk, nou, we gaan het uh, meemaken om vijf uur. En toen kwam er een melding van Ruben Bausch. Die, uh, die voelt uh, zich toch niet helemaal oké. Okay. En ja, wie zijn wij om dat dan tegen te houden? En hij heeft uh, gezegd, ja, sorry, ik kan niet. En dus zitten we met een echt gat. Want ja, ga jij nog maar eens om vijf uur dan nog een songwriter ergens uit het trek trekken? Dat gaat niet worden, dus... Er is ook geen 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dus we kunnen lekker uh, gewoon een alternatieve VM doen. Dat is één. Wat gaat er dan wel gebeuren met die 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf? Dat gaat naar volgende week. Dat komt mooi uit. Want Koen Alvares komt. En dat was al de bedoeling. Dat hij in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf zou zitten. Maar door de pech van, uh, van Ruben uh, met de Voigt. Uh, gaan we dat een week uh, opschuiven. En dan wordt het gewoon... December. Dus uh, het wordt dan ook een combinatie vloedgolf. Want uh, ja, november is dan uh, bij deze uh, geëindigd. Hè, want dit is de laatste donderdag als we dit uitzenden. En dat houdt dus in dat het gewoon een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Van november, schuine streep, december gaat worden. Dus volgende week Noord-Hollandse releases. Andermaal in deze. Ja, in dit uh, verhaal. Uh, en dan betekent dus dat alles wat ik dan uh, eigenlijk voor Auteur de zou moeten doen... Dat, dat dat weer een week gaat uh, verplaatsen als May Evans komt op 12 december. Dat is uit, uit het hoofd. Um, zo uh, gaat het uh, eruit zien de komende tijd. Dus de komende drie uh, donderdagen, dat staat wel weer vast. Dan hebben we wel weer het een en ander te doen... Uh, maar we hebben natuurlijk ook uh, zaken die we kunnen laten horen. Zoals bijvoorbeeld een band die hier geweest is. En ze waren vorige week zaterdag uh, nog te zien in Paradiso uh, Amsterdam. In de bovenzaal van De Klas van La Camarade. Dat is een platenlabel. En Sakkaram is die band die wij hier in de studio gehad hebben. Maar hebben daar ook een optreden gedaan. En onder meer... Zullen ze ongetwijfeld dit nummer hebben laten horen. Vallen is vliegen.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 Zeg mij was zij hier, Feline, met Job van de Doelen. <coughs> en dan moet ik bijna nog hoesten. Dat is altijd leuk als je dan een bericht <coughs> uh, voor moet lezen. Want het is uh, niet zonder een reden. Want wij hebben uh, de vrijwilliger van het jaar ook hier uh, rondloven. En sterker nog, ook in het uh, programma wat we doen... als wij gewoon muzikaal bezig zijn met de camera's... daar uh, doet Thomas de Jong uh, altijd een rol... Uh, hij is een van de mensen die uh, de camera's in de gaten houdt. Maar hij is ook vrijwilliger van het jaar geworden. En voor hem, uh, ja, hij loopt mij altijd rouw te sturen. Van draai dan maar iets van Verlinen. Nou, dan uh, bij deze. En natuurlijk, van harte joh, dat dat uh, gebeurd is. Maar uh, ja, dan moet ik er ook natuurlijk het bericht er even bij vertellen. Uh, want uh, hij is de grote winnaar geworden. Uh, de Jong is vanaf zijn dertiende actief als. Vrijwilliger in diverse rollen. EHBO'er, geluidstechnicus. Ik zou bijna zeggen meer cameratechnicus. Verkeersregelaar en begeleider bij de avondvierdaagse. Hij kreeg de wisseltrofee overhandigd door de winnaar van vorig jaar. Dat is Dini Maarten Frans. En uh, ja, hij heeft toch uh, even wat illustere namen achter zich uh, gehouden. Die ook genomineerd waren. Bijvoorbeeld Roy van Buringen. En Willem van der Sloot, om maar even wat uh, namen te noemen. Die uh, al, uh, al meerdere malen ook uh, mee hebben gedongen aan uh, de wat betreft de, de vrijwilliger van het jaar. In dat, uh, in dat licht is hij dus, Thomas, de vrijwilliger van het, uh, van het jaar. Ik ben benieuwd of hij die, die wisseltrofee volgende week meeneemt. Want dan kunnen we hem ook laten zien. Hè? Want vanavond kunnen we niks laten zien, want er zijn geen camera's. Dat is uh, geheel uh, in stijl, want dan uh, wordt het gewoon weer een echt radioprogramma waar we vroeger mee begonnen zijn. Maar dat, uh, daar is dan toch wel uh, dat uh, Thomas dat uh, ding volgende week maar mee moet nemen. Want anders dan, ja, dat, dat willen we wil wel het overwettig en overtuigend bewijs. dat hij dat uh, ding ook uh, mee heeft. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Goed, gaan we gaan weer verder, want uh, er is uh, nog uh, veel te draaien. Bijvoorbeeld oh. deze van Ethan Huis van The Road in the Wilderness. En dat is iets als je uh, wilt vieren, maar niemand meer hebt om te vieren. Want dat is... When like the sort of desert moon comes up, you are running out of love. It gets dark and it gets rough. When the desert moon comes up, all the stars up in the sky are a million reasons why. Never chase after a lie. Hold that desert moon inside. There's no surrender. After The touch of your fire So uncontrolled Burning up my desire Gesproken, want ja, Ruben Bousse die liet het vandaag of liet vandaag weten dat hij niet in staat was om te kunnen spelen, dat vereist een bepaalde concentratie. En Ruben is wat oververmoeid, dat kan gebeuren en dat is de reden waarom hij vandaag heeft gezegd: Sorry, ik kan niet. Terwijl ze er wel heel erg naar uit hadden gekeken, want ja, we hadden ze natuurlijk al eerder in de studio, maar dat was akoestisch. En dat had ook weer te maken omdat Lennart toen niet kon. Maar goed, eh, dat eh, zeggende gaan we proberen dat voor elkaar te krijgen. En eh, wat was nou het geval? Want we hebben het over zieken. Eh, dat was eh, ook met de Roland Series het eh, geval. Want de organisatoren van de alternatieve geluiden... Thomas Bons en Kilian Schilder, bekend ook van Relax, die hadden op een gegeven moment bedacht van... nou, we gaan een hele mooie middag in Slachthuishalem eh, doen... En dat was ook wel interessant, want uh, ik was op 17 november bij Sam Sexton Sounds. En wie kom ik tegen? Nick Wolters. 24 november, dat was dus afgelopen zondag, uh, weer in de slachthuis. Wie kom ik tegen? Nick Wolters. Zo zien je elkaar nooit als, uh, als muziekliefhebbers. En nu was het gewoon binnen een week tijd uh, dat we gewoon weer op dezelfde bank zaten. Hè? En van het uh, middagprogramma. Oh, alleen Nick bleef ook nog eens een keer voor, het, uh, ja, voor, voor dat avondprogramma. Wie is Nick Wolters? Dat is een legende. Dan weer terug naar Rodan Cerise. Want ik, ja, ik ben een meester in het bewandelen van de zijsprongen. Want uh, Nick vroeg zich af. Ja, Rodan Cerise die kon ook niet. Maar dat, uh, dat vonden we toch wel een beetje jammer. Uh, want wat was het geval? Zij was ook ziekjes. En toen zaten Thomas Bonds en Kilian Schilder toch enigszins met de handen in het haar. Want er viel een gat tussen uh, Elvira en Hai on Shy. Dus, dus dat uh, is een beetje de reden. Maar goed, uh, je kan niet alles hebben in dat uh, hele geval. Uh, we gaan het uh, gewoon... Uh, met, uh, in ieder geval met uh, The Void gaan we het nog een keer proberen. En Rodon's release, daar hebben we natuurlijk nog een single van. En die heb je net uh, kunnen horen. Bovendien uh, is dat nog niet de laatste single... want uh, ze schijnt bezig te zijn met een hele EP. En dat uh, moet volgend jaar ergens zijn beslag gaan krijgen. Dat geldt niet voor de man die we net ervoor uh, hebben gehoord... Uh, Ethan Huis met Desert Moon... Want hij is van uh, het album... Uh, bam bam bam, en dan moet ik weer even nadenken. The Road in the Wilderness. Hij heeft er een uh, bepaalde... Ja, hij heeft dan toch een toenee van gemaakt. Uh, het zij met uh, muzikanten erbij. Uh, wat uh, betreft uh, de uitvoering zoals je het een beetje kent van het album. Maar ook in een wat kleiner jasje. En ik uh, ben zelf uh, getuige geweest uh, van een optreden... tijdens het Harlem Vinyl Festival eind september. En toen waren daar Amber Kamminga en... Bartjan Baartmans. Die waren toen mee. En ze hebben daar ook nog bijvoorbeeld de Desert Moon laten horen. En dat was een iets wat andere uitvoering. Een beetje wat strip-down versie dan wat je net hebt kunnen horen. Overigens, ik had net het over Slachterhuis 17 november. Want dat was de dag dat Sam Sexton haar derde editie deed van de Sunday Sounds. En wie trad er ook op? Deze man... Jacob Drescher. Hij is een van de mensen die mee, uh, mee mocht doen aan de popronde van dit jaar. En geselecteerd daarvoor was. Een van de singles. Eigenlijk de enige single die ik nog kan vinden op Spotify. Leave it. Leave it. Leave it here. I could leave it here. Oh. Leave me, leave me here Uh, hij is volgens mij niet de, uh, een van de mensen die uitgenodigd is voor uh, de popronde Eindfeest. Dat is deze komende zaterdag in uh, de Melkweg in Amsterdam. Uh, daar zit uh, onder andere wel uh, bijvoorbeeld Elsa Birgitta Bekman, uh, Buk, volgens mij. Nee, Buk niet. Uh, maar uh, in, even uit mijn hoofd hoor. Want uh, Cardigan zit er sowieso uh, bij. En ik dacht ook Parker fans uh, even uit het hoofd. Want ik heb het uh, niet 1, 2, 3 hier voor mijn snuffer uh, staan. Maar uh, Jacob Drescher was wel een van de mensen die meedeed uh, aan deze popronde van 2024. Die inmiddels dus in een afrondende fase is. Want uh, er is nog één optreden en dat is Melkweg. En dan heeft die hele popronde... De, de Melkweg eigenlijk uh, ja, min of meer in handen. Dan worden er op verschillende plekken in uh, alle zalen van de Melkweg worden er alleen maar uh, ja, wat dingen gehoord van, of in ieder geval muziek uh, gespeeld. En ook live muziek. Van diegenen die daarvoor zijn gekozen. Want dat is dan ook weer een dingetje. Uh, we, we draaien zo direct nog iemand, uh, nog de band, hoor, die uh, meegedaan heeft in uh, de popronde. Komen uit Volendam. Kan je het nu alvast verklappen? Dan weten de meeste mensen al wat het dan, wat, wat het dan is. Uh, er is ook uh, wat ik uh, gedaan heb afgelopen weekend. En dat was uh, oorspronkelijk de bedoeling dat het in uh, 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Maar nu kaapt Alternative FM dit, uh, dit item voor de radio. Zo werkt dat dan. Ja, want als de voort uh, er niet is, ja, dan is het gewoon ineens een Alternative FM. Zo makkelijk is het dan. Uh, gesprek met de begeleidingscommissie over de Fair Pay Pop. Wat is dat? Nou, er is een begeleiderscommissie die bestaat uit Rita, Marianne en Pien. Dat zijn uh, de drie dames. Uh, volledigheidshalve is het uh, Rita Zappora, geloof ik. En Pien Veit. En die Pien Veit die is zelf ook muzikant geweest, onder meer. En ja, van Marianne weet ik de achternaam gewoon niet. Maar uh, zij liepen in ieder geval afgelopen zaterdag uh, rond in Patronaat... En uiteraard uh, was daar een gesprek over, over dat fair-pay-pop-verhaal. In de catacombe van Patrona aan het En dat gaat over fair-pay-pop, wat uh, onder meer is uh, opgezet. Tegenover mij drie dames, en uh, dat zijn Rita, Marjan en Pien. Uh, want ja, uh, even over fair-pay-pop. Uh, ja, dan is uh, de, de vraag van hoe belangrijk is dat? En dan stel ik die vraag eerst aan Rita. Heel belangrijk. Uh, op dit moment zien we gewoon dat heel veel artiesten en bands die echt wel erkenning hebben en echt wel iets heel moois aan het maken zijn. En wat heel veel mensen ook zien, ja, het gaat gewoon niet uit. Dus ze mm -hmm. spelen zalen vol, uh, Ze verkopen de kaartjes, mm -hmm. maar ze kunnen niet rondkomen ervan. Het, het hele concert zelf kan niet uit. En heel veel hele goede mensen stoppen. Ja. Uh, en daarmee zou dan een stuk muzikaal talent verloren kunnen gaan. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat uiteindelijk, omdat bands uh, en artiesten pas echt heel goed worden als ze echt heel veel kunnen spelen. En ja. dat ze meters kunnen maken. En daar zit gewoon nu een plafond aan. Ja. Dat je niet kunt doorgroeien. Uh, dan uh, de regeling uh, zelf. Uh, jullie kijken ook naar uh, van, uh, waar een uh, ja, muzikant op dat moment staat of niet? Ja, uh, de er is een, door de ketentafel, uh, voor de popmuziek is er een rekentoel gemaakt... waaruit blijkt in welke fase van de carrière een artiest bevindt. En op basis daarvan is ook bekeken welk uh, passend gage hoort daarbij. Ja. En we zien nu al dat het gage dat eigenlijk uit die rekentoel komt... vaak veel hoger is dan wat er nu gangbaar is om ja, te betalen. Het verschilt wel per podium, per artiest. Maar je ziet dat er een gat is. Ja, ja. Uh, en dat wordt zichtbaar door deze pilot. En met de pilot kunnen we nu ook nu tijdelijk, dat je ophogen, zodat artiesten krijgen wat in ieder geval volgens die rekentool dan ook fair pay is. Ja. En dan, in, dus, uh, ja, in de periode waarin we leven, uh, we hebben op dit moment een situatie met cultuur onder vuur. Uh, ja, hoe, uh, hoe, is, hoe is dat dan hier met fair pay pop uh, gesteld? Uh, is, is dat soms lastig, dat spanningsveld waar we nu in zitten, met uh, ja, een cultuursector die ook nog een beetje zwaar te verduren heeft? Ja, ongetwijfeld uh, is dat spannend. Maar ik denk dat er altijd fluctuaties zijn in beleid. En wie dat, uh, wie dat te zeggen heeft. En popmuziek is eigenlijk al jaren, nou, tientallen jaren ondervertegenwoordigd... Mm -hmm. qua subsidiëring. Uh, dus ja, het is, ik zou zeggen, meer nodig dan ooit... om ja. het te ondersteunen. Uh, ja, nou ja, goed. We zitten natuurlijk op zo'n avond als deze. Uh, en dan kunnen uh, muzikanten ook hun... Ja, hun uh, laten zien en horen. Uh, is, dit, is, is dat ook uh, heel belangrijk? Uh, specifiek vanavond? Ja, niet alleen voor vanavond. Maar ook met zo'n regeling of wat dan ook uh, in, in de wetenschap. Dat ze ook goed, of in ieder geval, uh, naar Rato betaald krijgen. Ja, ik vind dat superbelangrijk. Ik denk dat, uh, dat, dat mensen veel meer bewust moeten zijn van, van dat, dat, dat die kloof er is. Er is natuurlijk een rapport gemaakt en dat heet ook de kloof uh, voor, voor, tussen de inkomsten voor muzikanten. Um, ik heb het idee dat heel veel mensen het helemaal niet weten, dat dit uh, speelt. Uh, dus uh, alleen daarom is het heel belangrijk, denk ik, dat die Fair Pay Pilot er is. Omdat het mensen ook bewust maakt dat dat gat er is. En dat het ook groter wordt. Omdat alles wordt eigenlijk duurder. Uh, alle kosten stijgen. Uh, maar de muzikant, de gage van de muzikant is eigenlijk altijd de sluitpost. Dus die zien we over de jaren ook echt slinken. Per jaar zie je hem afnemen eigenlijk. Ja, de, de zonder de muzikant geen optredens? Nee, helemaal eens. Ja? ja, het is eigenlijk de zon waar alles omheen draait. Maar omdat er zoveel mensen die zon willen zijn, is deze situatie. Ja. Terwijl eigenlijk, zonder dat hadden we niet eens de muziekindustrie en hadden we ook veel minder entertainmentindustrie. Ja. En alle mensen die uh, nu bijvoorbeeld uh, hier zijn om al die mooie muziek te horen, die gaan ook uh, naar een restaurant, die nemen een taxi. Het doet wat voor je stad, maar de muzikant moet er ook wel iets van meekrijgen. Ja, dus zonder de, de, de, ja, zoiets als van, als je niet een centje in de, in de jukebox gooit, ook geen muziek. Ja, dat zou mooi zijn als we, als we dat zouden vragen. Ja. Ja. Goed, dank jullie wel. Heel graag gedaan. Ja, yep. graag gedaan. En dat was het gesprek met de drie dames van de, van de, commissie, de begeleiderscommissie over de Fair Pay Pop Pilot, Want dat is het eigenlijk nog om te kijken of er ook uh, gaasjes uh, bedongen kunnen worden... voor de muzikant uh, die ergens optreedt. En dat is dan narrato van hetgeen wat, uh, waar de muzikant staat eigenlijk. En dat is wel zo ver, want daar gaat het uiteindelijk om. In het volgende uur, in het volgende uur uh, een gesprek met de band Fiep. Want die speelde op die avond en het uh, was niet uh, de enige band. Want uh, Pijken was er ook, de Indianen speelden en... Johan, Maar uh, Pijken en Johan die hadden... Um, ja, Johan is uh, inmiddels een wat grotere band. En die stond al geprogrammeerd. En dat ging buiten uh, Fairpay pop om. Um, Pijken heeft een, een bepaalde regeling met uh, bijvoorbeeld uh, Paard. Maar hij doet wel mee in dat uh, hele uh, verhaal. Zover heb ik het dan uh, begrepen. En Viep maakte onderdeel uit van het uh, verhaal van Patronaat Haarlem. Wat dus afgelopen zaterdag was, was dat dus eigenlijk een best leuke bedoeling. Het was een beetje heen en weer lopen tussen de grote zaal en de kleine zaal. Want bijvoorbeeld Fiep en Johan speelden in de grote zaal. En Pijken en de Indiën, die speelden in de kleine zaal. Dus dat is zo'n beetje het verhaal. Nu tijd voor de nieuwe single van Losigos: overeenstemmingswisselingen. Yo, chef. Hoor, uh, oh, was het nou? Ik uh, denk dat ik uh, om vijf uur klaar kan zijn. Bel me terug. Yo, uh, kan je heel even terugbellen? Uh, grap, ik heb even een probleem, want uh, ik moet morgen werken, want het is ziek. Dus eigenlijk kan ik niet en uh, ja, je, je moet heel even terugbellen, want het, het loopt even anders, man. Alle niet zeggende dingen op rij en de gedachten aan jou er maar bij. Het heeft toch geen zin meer, bedenken kost tijd. De arbeid doe met mijn handen wat mijn hoofd niet kan. Ook zonder invloed vind ik er wat van. Mijn mening telt toch niet. Hou er aan vast. Ooit heb ik in. Met mij. Ja, je hoeft die anderen niet meer te luisteren op het Mensen, laat alles maar over je heen komen. Hier is een paraplu. Muziek voor de regen, alles weggespoeld. Ik heb geen respect voor u. Laat alles blijken, kijk later wat waar is. Er is geen collectief. Het hier en het nu zijn zwaar overdreven, net als het die jadien. had deze single uitgebracht op een, op een akoestische versie. Don't keep me waiting. En dat heb je kunnen horen. Want ook zij was een van de gasten van die Sunday Sounds. In dat geval van Slachthuis Haarlem. Waar ik geloof ik een beetje een abonnement op begin te hebben. Ik ben twee zondagen daar achter elkaar binnen geweest. Maar het was wel de moeite waard om dat mee te maken. De eerste was, die 17e november, was dan uh, de Sunday Sounds. En een week later was het de alternatieve geluiden door de heren Bons en Schilder. Goed, um, daarvoor hoorde je trouwens Los Jos met overeenstemmingswisselen. Dit uh, was vorige week uh, Hageltje Nieuw. En uh, nu is hij al een week uh, uit. En dat is deze single van Jacob D. Edward en Massings. She goes. Sometimes a threat gets caught on the fence as she is jumping, and it tears her dress to shreds. When she's frail and vulnerable, I'm her louder.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 Three I've been caught. Dat was uh, Levi Boon, ook een van de mensen die meedoet aan uh, de popronde. Uh, tenminste, zij is daarvoor uitgekozen. Uh, uh, popronde met, uh, ja, met meerdere mensen. Deze heb ik uh, gezien, Levi Boon. Tijdens uh, de popronde van Hoorn onder meer. Volgende week, dan is er dus echt een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. November, december editie. Ik heb dat even net uh, besloten.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 Ask if I could come a little closer. But now it seems you need a bit of space. I'll always be beside you when you're walking all alone. Even when a million miles astray. All your questions, I'll find answers to For now Just wait out Come on soon You say that you prefer to taste the bitter